Zeg, als er nog koffie over is, wil ik nog dan een half kopje. Ah, kijk je even, Bruno. Hij is koud. Geef niet. Schenk toch maar in. Françoise? Ja? Ja, kom er aan. Heb je iets nodig? Nee, nee, nee, niets. Nee, nee. Maar weet je wel hoe laat het is? Ik ken iemand die de trein mist. Alsjeblieft. Nou, Dank ja, wel, Maar ah, dat hoor ik iedere donderdag. Zij raar. Wees nou eens eerlijk. Heb ik ooit mijn trein gemist? Nooit, liefste. Nooit, dat is waar. Nou, ja, we zijn nu zes jaar getrouwd. Dat is toch mooi, hè? Nou, ja, ja, ja. Maak nou maar voort, hè? Ik ziet ook dat ik klaar ben. Ik moet alleen even mijn handschoenen pakken. En in een kwartier ben ik aan het de les of niet zo. Ja, ja. Vlucht dan, maar. <laughs> het is me er niet van slagen. Ja. En... En ieder donderdag, hè, als ze naar Mol gaat om haar tante Brigitte op te zoeken, bleef je hier om kwart voor twee dezelfde vertonen. Ja, je weet trouwens, jij kent Françoise net zo dat weet ik. Hm? <laughs> ik, eh, ik bedoel natuurlijk, eh, nou ja, je, je woont hier nu ook alweer bijna een jaar in huis. Hè? Oh ja, ik heb al vaak kunnen constateren dat ze te laat is. Maar alleen als ze weggaat. Inderdaad. Inderdaad, ja, ze komt altijd op tijd. Ha, ze houdt het onmiddellijk erin. Ach, ik ben dol op haar. Als ze, als ze niet bestond, dan zou je haar moeten... ...uitvinden. Je hebt gelijk, Bruno, of je is koud. Zeg, wil jij mijn kussens even opleggen? Natuurlijk. Hm. Kun je wat meer rechtop gaan zitten? Hm? Heb je wel eens gemerkt hoe belangrijk kussens zijn in het leven van een zieke? Maar je hebt toch geen zieke? Het zijn net goocheldingen die altijd ergens terechtkomen waar je ze niet zo wacht. Nee, nee, nee, zeg, nee, nee, nou ligt de kussen toch echt een beetje te hoog, hè? Ja, zo. Zo is het goed, ja. Met behulp van die kussens kan de omgeving de arme zieke dan weer laten zien hoe goed ze voor hem zorgt. Een gebroken poot is nog geen ziekte hoor. Natuurlijk niet, maar je krijgt het geval een minderwaardigheidscomplex van. als je zo in je bed moet blijven zonder dat je kunt bewegen. Dat duurt nog al twee maanden zeg. En je hebt toch geen pijn meer? Dat is tenminste iets. Nee, maar je krijgt wel goed in. Maar, daar staat tegenover. Dat ik in die twee maanden een betere kijk op het leven van mijn vrouw heb gekregen. En ik krijg aan allerlei dingen te denken, weet je. Ik mediteer, ik... ik Observeer, Françoise. En ieder donderdag om dezelfde tijd roep ik... Françoise? Ik kan de zwarte handschoenen niet vinden. Doe dan anderen aan. <laughs> het is heerlijk om getrouwd te zijn. Als het goed gaat natuurlijk. Ja. <clears throat> en hoe staat het met jou? Hm? Wanneer trouw jij nou met Eliaan Anselo? Ik? Trouwen met Eliaan? Hoe kom je op het idee? Dat is dat nooit bij me opgekomen? Echt niet? Is er nog geen sprake van? Nee, in de verste verte niet. Onzin. Nou, nou, nou, nou zeg, word maar niet boos. Zo, ik heb mijn handschoenen gevonden. En ik ga. Graag... Tot vanavond, hè? oh wacht. Als jullie toch klaar zijn, dan breng ik nog even de kopjes naar de keuken. Ik heb nog tijd genoeg. Vooruit dan maar weer. Nou, weer de kopjes eerst. Hè. Ik ben toch eigenlijk verbaasd. Bruno, wat Eliane de ja, jij, jij was er gisteren toch ook bij, niet, Françoise? Hè? Toen, toen de oude Dauvergne me kwam opzoeken. En hij zei dat jullie, dat, dat jij en zij, nou ja, dat, dat er gezegd werd... Als je Dauvergne met zijn bakenpraatje zou over het idee dat ik met Eliaan zou gaan trouwen. Ongelijk gewoon. Kom, kom, je hoeft je niet zo op te vinden, zeg. Het eerste is het weduwe. Wat zou dat nou? Met de tweede zie je. Ik, ik zie dat nooit. Nee, mij ook niet. De oude Dauvergne geen gemeenschappelijke relatie van ons was, zou het pletspraatje van dat dat. Dat is het toch niet. We niet eens te horen zijn gekomen. Ach, Françoise, denk om het servies, schat. Ik heb niets gebroken. Wat oh, ben je toch zenuwachtig. Ik had mij helemaal niet zo hoeven verhaafd als Bruno me nou eens voor één keer met de auto naar Mozart brengt. Voor één keer. Maar Françoise, ik wil het niet liever. En dan hebben we nog alle tijd. Nee, jij blijft hier. Op je post. Bij je oude vriend. Goed, zoals je doet. Ik wou alleen maar zeggen... En ik hou niet van die manier van rijden van jou. Nee, als ik François ergens naartoe brengt, dan zit ik altijd te wachten. Tot, tot, tot... tot het, het ziekenhuis wordt opgebeld, hoor. Ik zie nou, dat is niet grappig meer. Als ik jullie nou klaar dan kan ik wel weggaan. Maar. maar ga dan toch. <sus> uh, tot vanavond, liefje. Hoe laat kom je thuis? Het krijg geen zon. Natuurlijk. <sus> ja, krijg je toch altijd. Ik neem een trein van 7 uur. Nee, dus achter thuis, hè. Mooi. Tot vanavond. Uur. Prettige middag, François. Zeg, Doe een groeten aan die oude hè? Nee. Oh, wacht, vergeet je druppels niet om vier uur. Oh, laat ik toch nog een kopje staan. Ja, toe. Ga nou toch, mijn hartje. Oef, ik ben al weg. Zo. Het is weg. Wat zei je? Ik? Niets. Oh, ik dacht... Eigenlijk moet ik je iets bekennen, Bruno. Bieg maar op. Toen het atelier boven leeg kwam, wist ik direct dat het iets voor jou zou zijn. Goebbelt. Een schildersatelier. Daar kom je dagelijks vrij. Ja. En toch had ik je bijna niet gewaarschuwd. Wat? Zeg de had je me zoiets werkelijk kunnen aandoen? Kijk, als je hier kwam wonen, zou je onze buurman worden. Ook weet wel dat je bescheiden bent, maar nou zit er een zeker risico in... om een oude vriend weer in je leven op te nemen. Je bent natuurlijk blij om terug te zien, maar... Huh? Begrijp je wat ik bedoel? Zeker. Ik heb een gebruikelijke gevoeligheid. Eén ding. Ik heb er nog geen moment bij van gehad. En zeker niet sinds me dat ongeluk overkwam. Je bent een reusachtige vriend. Hmm. Maar als ik niet boven was kopen voor, dan had jij je been niet gebroken. Want je kwam van mij naar boeijer toen je de trap afviel. Ach, je ontloopt je noodklop toch niet. Dan had ik wel ergens anders mijn been gebroken. Wat? Zeg, ben jij fatalist? Af en toe. Lang niet altijd hoor. Er gebeuren dingen die vermeden hadden kunnen worden. Natuurlijk. Als je eenmaal na gaat denken over het waarom en het hoe. Komt er geen eind aan. Waarom? Goed. Kom. Beste kerel, de plicht roept mij weer. Ik ga naar boven. Ach, blijf nog even. Je hebt toch nog wel een minuutje. Hier wil water toch hè? Zeg, nu we alleen zijn... moet je me toch eens eerlijk zeggen... Trouw jij nou met Eliane of niet? We beginnen er dan nou weer over. Ze worden in die van je. Nou, ik toe, het was niet tachtvol van om erover te praten wat François bij was. Hoe bedoel je dat? Want toever, je heeft daar gisteren ook een flater mee geslagen uit de geuzel gemerkt. er reageert nog wel fel. Je dat toch tot gewoon kerel. Zijn vrouw hoort dat een vriend gaat trouwen. Voelt dat altijd een soort jaloezie, dat zij niet de uitverkoren is... Dat is wel wat vergezocht. Een instinctieve reflex, zelfs heel onbewust. Er is toch altijd een soort uh, rivaliteit in het spel? Jij piekert te veel, Gérard. Je vergeet dat ik kleine snotneusjes Frans leer... ...omdat ik mijn doctoraal filosofie niet heb gehaald. Die studie heeft toch zijn sporen nagelaten. Hoe dan ook, dat verhaal van Dauvergne mist alle grond. Ik wil niet zeggen dat Eliane en ik, toen we een stuk jonger waren... ...nooit een, een offertje aan Venus hebben gebracht... Vandaag de dag. Het is ook altijd beter een vrouw te trouwen die je niet al zo lang kent. Maar weet je wat ik nou voor conclusie trek uit jouw houding? Nou, vertel eens op. Ik ben dol op die conclusies van jou. Dat jij al een vrouw aan de hand hebt die je vasthoudt. Ja, kijk maar verlegen, dat staat je goed. Ah, man, je bent 35. Dat is toch heel normaal. Het is niet aardig dat je zoiets geheim houdt. Voor een oude vriend. Geheim? Ach nee. Maar in de liefde ben ik nogal discreet. Oh, goed, goed. Laten we over iets anders praten. Nee, ik moet daar heel snel over. Ik ben met iets bezig. Je neemt nog niet kwalijk, hè? Oh, dat weet je wel beter. Tot straks. Heb je hebt de sleutel weer, ja, natuurlijk. Als je vanmiddag een paar minuutjes vrij hebt. kom dan even beneden. Tijd gaat altijd zo langzaam. Zo zonder, François. Ik zal mijn best doen. W wil je naar de radio luisteren? Nee, ik duik liever mijn boeken. Goed. Duik dan maar in je boeken. Filosoof. Tot straks. Tot straks en bedankt. Ben jij daar, Bruno? Ja. Ja. Ik ben. Jij bent ook niet vroeg, zeg. Het is bijna half acht. Ik was. Ik had het erg druk. Dan steek die lamp even aan, wil je? Met dat het deklampje heb ik altijd net het gevoel dat ik mijn eigen dood wacht. Siraar! Maar toe! Steek die lamp nou aan. Oh, ik heb al door zitten lezen. Ik ben helemaal stuf van. Bruno. Wat heb je? Siraar. Het, het is verschrikkelijk. Wat is er gebeurd? Je zit het gezicht Jij hebt niet naar de radio geluisterd, hè? Hé! Nee. Ik zeg toch dat ik heb zitten lezen? Wat, wat, wat is er dan? Ik, ik heb wel nou geluisterd. Het begin van het nieuws. Een ongeluk. Er is een ongeluk gebeurd. Wat, wat, wat, wat voor ongeluk? De trein naar Mo. De trein van twee uur twintig naar Mo is ontspoord. Stijn van Françoise? Ja. Ja. Het, het, het is verschrikkelijk. Maar ze... Nee, maar dat, dat kan toch niet? Nee, Weet je het zeker? Ja. Ze hebben het uur van het vertrek nog, nog eens herhaald. Er is geen twijfel, mogelijk. Stijn van Françoise? Nee. zeker wel matige bijzonderheden gegeven niet, is, is het echt een het, het, het is verschrikkelijk. Een minuut of tien voor, voor aankomst. Ik heb de indruk dat ze zelf nog niet goed weten wat, het, wat er gebeurd is. Iets met, met, met, met zeilen of, of, of, of de wissels. Ik weet het niet. Een botsing Nee, nee. Maar de trein reed net de brug over de Marne op. Die locomotief, de, de eerste wagons. Er zijn begons in de rivier gestort, anderen zijn omgevallen, en in elkaar gedrukt. Hey, veel slachtoffers. Het aantal is nog niet bekend. Françoise. Françoise. Ja. Françoise. Er is natuurlijk heel gauw hulp verleend. Nee, nee. Nee, dit. Maar dit. Dit is toch niet mogelijk? Zulke dingen overkomen, anderen, maar mij toch niet? Luister, Bruno. We, we, we moeten proberen ons niet in de war te brengen. Want we moeten eerst weten, ze, ze zouden vrij gemist ze hebben. Dat zou huh? mooi zijn, daar is geen enkel reden voor. Oh, op het ogenblik dat ze wegging, ik haar altijd op. Omdat we plagen en had een soort gewoonte. Maar ze is op tijd weggegaan, ze, ze konden het vrij makkelijk halen. Of, er moet iets onverwachts gebeurd zijn. Iets, iets onverwachts. In dat geval heeft ze een andere trein genomen. Maar er gaat geen andere trein voor. voor... Nou ja, ik, ik, ik, ik weet niet hoe laat. En met die versperde spoorlijn, gestagneerde verkeer. Nee, nee, nee, nee, dat was hier al terug geweest. je niet aan te twijfelen. Zij. zij zat in die trein. En. en dan die afwijking van haar ze stapt altijd voor in de trein. Ja, maar ze kan vandaag al te laat zijn geweest om voor in die trein te stappen. Dat kan toch? Ja, maar waarom zou dat ja vandaag gebeuren? Ja, dat zijn? weet ik toch niet. Ik, ik, ik hou niet van grote woorden, maar, maar soms, soms dan, dan wil het los. Hou op, hou op, het los. Je kunt aan de dood ontstappen. Die dingen gebeuren. Iedere dag gebeuren die. Door een, door een kleinigheidje. Oh, ja, ja, je je ik kan. Ja, Om dagelijks om je te liggen zonder dat ja. je je kunt bewegen. Zonder dat je iets kunt doen. Wat, wat moet ik beginnen? Ik ga erheen. Waarheen? Naar, daar, daar, daarin, daar, ja. ja. ja. Ja, als ik daar ben, dan kan ik alles veel beter nagaan. Ik neem de auto, dan ben ik er zo. Nee, je moet hier blijven. Ik wil niet dat jij erheen gaat. Jij niet. Ja, maar als, als jij niet in bed lacht, dan zou jij toch... toch ja, dan was op. ik al lang op weg, ja. Maar ik kan niet gaan. Juist, ja. en daarom ga ik? En zo, zodra ik kan, dan, dan bel ik jou. Nee, nee, nee, blijf bij me. We wachten hier. We moeten hier wachten, samen. bellen. Wat ik paar wasje over. Ik denk aan niks anders. Meer dan vier uur geleden. Volgens de nieuwsberichten. Ja, ja. Als François er gered was, had ze me beslist al gebeld. Ze weet dat ik sinds mijn ongeluk altijd de radio bij me heb. Dat ik bijna altijd naar de nieuwsberichten als ze nou alleen maar licht gewond is, alleen maar, alleen maar in het ziekenhuis ligt dan... Dan kan ze niet bellen. Ja, jij kent haar niet. Ze is zo'n al doordouwer. Als ze al, als ze nog leefde, had ze maar gebeld. Kunnen we die tante niet bellen? Heeft geen telefoon. Zeg. Bruno. Als ik het ga wil eerst Natuurlijk, ja. Ja. ja aan, aan het station moeten ze, moeten ze met toch veel meer weten. Geef me het telefoonboek. Ja, daar, daar, daar. Bro, het zal allemaal onder spoorwegen staan of zoiets. Ja. Hier. Ja, oh. daar, daar. Hier. Ja, daar staat het. Nee, nee. De les Gar Daar. Nee, nee. Is een Moet zwaar, als ik eraan denk. Als jij Van Slaassen door mij had laten brengen. Gerard, hoe, hoe je me? Hoe je me ook zeg? Ja. Als ik jou had laten gaan. Ja, ja, natuurlijk. Alles altijd van tevoren wist. Hallo, hallo. Hallo, jevrouw. Ik, ik wil graag een de inlichting over de ontspoorde trein omhoog. alstublieft. Ja, ja, ja, ik wacht je ja, dank u. Het is jou, jouw oh, schuld, J jij, jij wilde het niet hebben. Ja, het is mijn schuld. Niemand kan daar meer spijt van hebben dan ik. Hallo, hallo, ja, ja, ja, ik blijf hem toestel. Het is nog ja. alleen maar tijd voor me, Sera, ja, ik, ik... Hallo? Ik, ik moet er naartoe. Hallo? Ik... Ja, eh, meneer, het, het gaat over het trein van, van 14 uur 20. Mijn vrouw is met die trein vertrokken, ik heb nog niks van haar gehoord. Ja, ja. Wat meneer, ik begrijp heel goed dat u geen lijst van de passagiers hebt, ik wil alleen... Het pascommuniqué. U, u kunt mij verder niks zeggen. Zijn er veel slachtoffers? Oh, in, in welke ziekenhuizen? Identificeren, ja. ja. Dat zal lang duren. Wachten. Dank u zeer. Goedemiddag. Moet maar afwachten. Afwachten. Om alsjeblieft. Een oog, hou op met dat ijsberen. Ja, neem me niet kwalijk. Die vent heeft me helemaal buiten mezelf gebracht. Hoor je dat? Hoe word je eigenlijk gewaarschuwd in zo'n geval? Door, door de politie? Dat zal wel. Oh, ja, nee, of door het ziekenhuis. Hm. François had toch een zekere agenda in de tas met alle gegevens, adres, telefoon. Ja, ja, geloof ik en, en de bloedgroep. Wisten die? Wisten wist, wist de bloedgroep? Had ze die genoteerd? Weet ik veel, klopt. Ja, maar dat is toch de meest elementaire voorzorg die een mens moet nemen? Je hebt er toch voor gezorgd dat ze dat opschreef. Ja, je, je, je denkt meestal niet aan zulke dingen als alles goed gaat, hè? <tus> nou, wat, wat sta je daar nou toch alsmaar uit het raam te kijken? Zomaar? Het regent. En ik kijk naar de. wegen. Nee. Je staat te kijken of ze er komt. Ik zeg het toch dat het al te laat is. Oh. Hm. Françoise. En te zien hoe ze hoe ze zich beweegt. Nou, anders ze ook te laat komt lachen. Oh nee, nee, nee. Ze moet leven. Leven. Ik, ik word gek. Bruno, blijf daar niet voor dat raam staan. Het zal al. Het zal al lang niet duren voordat we iets horen. Het is praktisch onmogelijk om alle familieleden snel te krijgen. En dan moet je er heen om het slachtoffer te identificeren. Ja, en dan kan ik er niet heen. Maar ik moet. Het kan me niet schelen hoe, maar ik ga. Ik ben degene die haar zal identificeren en niemand anders, niemand vindt je toch niet zo op. Denk op je been. Wat kan mij niet spout ik ga erheen. Oh, heen. heb ik een kast, zeg maar, toen lijkt nog van leer. Gira, je hebt zelf gezegd dat wij moeten proberen ons hoofd niet te verliezen. Nee. nee. Waarom moeten wij ons al door het ergste voorstellen? Ze heeft niet kunnen telefoneren. Maar ze heeft natuurlijk een andere manier bedacht om zo vlug mogelijk thuis te komen. He, liftend bijvoorbeeld. In zulke omstandigheden gaat dat heel gemakkelijk. I iedereen wil je graag helpen. Regentaar misschien ook. Vind je niet zo gauw een ja, Maar het is nou toch geen woestijn. Er zijn wegen. En stel dat ze liftend naar haar tante is gegaan. He, om, om haar niet ongerust te maken. Is dat niet mogelijk? Ze kan wel bij haar tante zijn. Dan, dan, dan kan ze niet terug naar Parijs. Dan had ze me al wat laten horen. En je zegt dat die tante geen telefoon heeft. Er is een cel op nog geen 50 meter afstand. Daar nee, nee, nee, heeft ze hem alles gebeld. Ja, nou, dan, dan weet ik het ook niet meer. Ik, ik zeg je toch dat er geen enkele hoop meer is. En, als, als ik nou nog eens het station belde. Ja, ja, het, het is toch dan gek dat ze daar niet beter op de hoogte zijn. Een mens heeft toch het recht om iets te horen. Je kunt het altijd proberen. Uh... Oh, Bruno! Doe die lamp uit. Het ligt nu pijn op mijn ogen. Ik weet ook niet wat je wil. Nee, eerst een dank je. Ja, ja, dank je. Hallo, naar Juffrouw, ik, ik wil graag het toestel waar ik iets meer kan horen over het ongeluk met de trein naar Mol. Dank u, ik wacht. Hé, hey. gek. Ik herinner me opeens. toen het donker werd. dat ik me zo beroerd voelde. Angstig. Heb jij niets gemerkt? Nee. Nee. Ik, ik, ik zat te werken. Ik ben zeker niet zo gevoelig als jij. Nee, nee. Jij hebt niets gemerkt. Maar hallo? Ja. Ja, ja meneer. Ja, ik heb u zo even al gebeld. Ja, over de ontspoorde trein. Ik heb nog steeds niets van mijn vrouw gehoord. Oh. Oh. Hebt u nieuwe berichten gekregen? en O, oh. je Met Ik hou je mond, alsjeblieft. Laten we er niet over praten. Jawel. Geef nou toch niks meer? Nou. Ik dacht dat je het niet wist. Ik was er niet helemaal zeker van. Misschien zelfs het enige ogenblik. En dat mag je niet voorbij laten. Ging het van haar uit? Je gaat me natuurlijk nou niet ondervragen als een rechter van instructie. Geef antwoord, Was zij het? Nee. Nee, het ging niet van haar uit. Dus van jou? Jij nee. hebt haar naar je toe gehaald. Met geduld, met raffinement. ik ken je precies. Jij zei: haar... Dit kan ik niet verdragen. Het lag niet aan mij en het lag niet aan haar... Je weet toch niet altijd hoe het komt dat je verliefd wordt. Niet iedereen wil altijd alles zo analyseren als jij. We hielden van elkaar. Daar ligt alles in opgesloten. Er valt niets uit te leggen. Jullie hielden van elkaar. Ja. En gebeurde dat na mijn ongeluk? Nee, al. Oh. Ik dacht pas daarna. Nee. Maar daarna... was het natuurlijk gemakkelijker. Natuurlijk. En jullie ontmoeten elkaar... in jouw atelier. Nee, nee, nee, geef me een nou antwoord. Soms. Soms in mijn atelier. Met hoe hoeverre je had een fletje verhuurd. Niet zover je vandaan. een smeel Daar was het de hoogte. Niet dat ik weet. Dat natuurlijk. Nou begrijp ik alles. Dat, dat, dat geklets van gisteren. Hij wilde natuurlijk dat jullie met elkaar braken, want hij, hij heeft dat vlekje zelf nodig. Oh, wat is dat allemaal gemeen, Bruno. Ja. Ja, erg mooi is het niet. Maar jij voelt er wel in. Daar heb jij plezier in. Plezier. Hmm. of meer, ja. Hoe was Françoise tegenover jou? Wat bedoel je daarmee? Ieder mens heeft verschillende facetten. Je toont allemaal het gezicht dat het meest met het zijn overeenstemt. Welk gezicht heeft Françoise jou getoond? Zoals bij mij niet anders. Dan... Oh, ja, zeker wel. Eerst hoefden ze bij jou niet te liegen. Terwijl bij het beeld dat we van haar hebben naast elkaar kunnen zetten. Zullen we pas de echte Françoise leren kennen. De, de complete Françoise. Maar realiseer je je dat niet, Gérard? Je denkt dat ik gek ben. Oh, het is ook al oh, oh, oh, genoeg om gek van te worden. Ik, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik heb het gevoel of we op dit ogenblik... Aan de kant staan. Aan de kant van het leven. Ik ben, ik ben een heel helder voor het huis. Hij helaas alle tijd om alles naast elkaar te zetten. Haar lach. Haar ogenblikken van oprechtheid. ...gezamenlijke herinneringen. Om Françoise voor ons allebei... ...te laten herleven. Jij weet niet... Weet, niet ...wat je zegt. Het is heel wonderlijk. Dat heb, je, dat heb je toch begrepen? Ik had jullie vandaag willen dwingen... ...om de waarheid te zeggen. Vandaag moest... ...op de een of andere manier... ...jou op je gezicht geslagen. Oh, dat betwijfel ik. In ieder geval ben ik je dankbaar... ...dat je zoveel begrip toont. Oh, weet je. Door die ramp is het... al een beetje op het tweede plan geraakt. Op dit moment... ...kwam ze anders bijna thuis. Nee, nee. Dit is een nachtmerrie. Straks worden we wakker. En we zitten hier maar te wachten en we weten niet waarop. Ja, het is zo verschrikkelijk. Je ik kan niet eens zeggen hoe verschrikkelijk. Ik heb je tegengehouden toen je daar naartoe wilde gaan. Maar zou je nu willen gaan? Meen je dat? Ja. Je kunt inlichtingen in winnen of, of, of ze misschien gevonden is en zo ja, waar ze haar naartoe gebracht hebben. We, we moeten het zo gauw mogelijk weten. Weet het nog door. Ik weet het niet. Ja, probeer me zo gauw mogelijk te berichten. Natuurlijk, natuurlijk zoek zodra ik de kans dat toe zie. Dan heb je niks nodig voor je weg? Nee, nee, nee, nee, niks. Ja, ja dan, dan ga ik maar. Gerard. Luister. Dat is Françoise? Nee. Dat is onmogelijk. mogelijk. Niemand anders heeft een sleutel. God, denk je nou werken? Blijf je, Bruno? Françoise? Ja, liefst, ik ben thuis. Eén seconde, kom maar aan. Het is schuwelijk weer, weet je. Ik ben door de modder verbargerd. Ik doe even mijn muiltjes aan. Haar muiltjes? Denkt ze daar nou het eerst aan? Ze is thuis. Het, het, is, het is ongelooflijk. Alles wat ze... Haar muiltjes... Françoise, hè? Ah, daar ben je eindelijk. Eindelijk? Precies op tijd, laten we dat even vaststellen. Hé, hey Bruno, jij er ook nog? Nee. Oh, Nou, maar dat is helemaal niet zo verwijt bedoeld hoor. Ik vind het erg van je dat je Gerard die hebt gezat hebt Kom je nu van het kaarde ja, wat een vraag. Maar we zitten jullie hier een donker kinderen als Jullie ja, denken dat jullie hier een aanslag zitten te beramen. Maar, Françoise, het is toch niet mogelijk bij Bruno? Oh, mag ik ook meedoen met het complot? En ik doe wel eerst even licht aan. Ah, wat heerlijk om weer rustig thuis te zijn. Oh, het was zo lawaaiig in onze coupé van die stomme kinderen die niet steden lachen om de aandacht te trekken. Ik begrijp nooit dat de meeste mensen zo weinig opvoeding hebben gehad. In de trein van twee uur twintig? Nee, terug. Op de heenweg hadden we weer iets anders. Een jongetje dat op moord zit te jengelen. Omdat zijn moeder niet op schoot van nemen. Zeg ja, maar, wat, wat heb je, Geraar? Je ziet er zo vreemd uit. Je bent toch niet ziek? Ik voel me zeker. Is het niet goed geweest dat ik weg was, Bruno? En willen jullie dat voor me verborgen houden? Eh, uh, uh, nee. Waarom zouden we zoiets voor je verborgen? Eh, uh, <coughs> uh, ver, ver, ver, vertel me maar, liever. Vertel me. Uh, het lijkt wel of ik naar het eind van de wereld ben geweest. Ja, je weet toch wel dat ik... Nou, nou ik ziek ben, graag iets horen over de wereld daarbuiten. Ja, ja, alsjeblieft Françoise, vertel eens wat je, wat je precies gedaan hebt. werkelijk <lacht> niets bijzonders. Oh, het regent alleen om manhopig om van te worden. Hoe tante de ziet was net zo verleinig als anders. Maar ze is wel het knapste oude dametje dat ik ken. Oh, werkelijk Bruno, je moest er eens zien met dat prachtige witte haard. Ja, zo wil ik ook oud worden. En ze had vandaag een verrukkelijke paarse japom aan. Heb je voer in de trein gezeten? Natuurlijk. Ja, dat doe ik toch altijd? Ik ben alleen een keer een vrouw van principes. Maar ik heb je alles gezegd dat het gevaarlijk is als er een ongeluk gebeurt. Hoe oh, als er een ongeluk gebeurt? Alsof er elke dag een trein directeert. Maar als het gebeurt, worden de voorste wagens het eerst meegesleurd. Als ik altijd aan zulke dingen moest denken, had ik helemaal geen leven. Dat is eigenlijk typisch, raar. Oh, is het misschien wel een beetje logisch, maar. De laatste tijd, sinds jij van die trappen gevallen, zie je alleen nog maar de zwarte kant van het leven. Wat vind jij Bruno? Hij hebben ze vroeger toch veel optimistisch, hè, Ja, maar, ben je toch stil vanavond, Bruno? Nou ja, ik ben ook de hele tijd zelf aan het woord. Oh, Giraffe, ook het vergeet, je zult het niet geloven wat Tante Brigitte me verteld heeft. Fernand schijnt het grote stuk grond aan de marne te willen verkopen. Ik heb al gezegd dat ik het stom vond, maar jij ja, moet doen wat hij wil. Heb je Fernand nog gezien? Uh, vijf minuten met de thee. Oh, je maakt er echt bezorgd over je. Erg vriendelijk, hij schijnt bijna net zoveel van me te houden als je tante. Oh, je weet, familie. Oh, maar laat ik jullie nou even een borrel in schenken, als ik eerst mijn mantel heb uitgedaan. Ah, ze? Ik ik, ik, ik, ik, ik, kan echt niet... stil, Bruno, dit is nu net het ogenblik om een borrel te drinken, geloof me. Natuurlijk. En ja, toch vind ik je vanavond het plichtje, hè? Nou, misschien komt het al door het licht. Oh, wacht, je kust dus. En, en jij hebt misschien honger? Salade. Zo, zo is het beter. Bruno, blijf jij eten? Oh, het is maar een eenvoudig maal, hoor. Nee, nee, dank je. Nee, vanavond niet. Ik, ik, ik, ik kan niet. Nou, denk er dan maar even over na. na, terwijl ik de borrel haal. Doe alsjeblieft de deur dicht. Goed, als je wil. Bruno? Ja. Jij ja, ik ben er. Dus ik en jij, dat is nog niet genoeg. Ze heeft nog een ander nodig ook. Absoluut. Wie is die kerel die haar zo gelukkig kan maken, zo vrolijk? Heb je het dan nou eindelijk gezien zoals ze is, die Françoise van ons? Ik, ik kan het niet geloven. Ik, ik weet niet hoe ik me nog zo heb kunnen beheersen, ik had er wel. Ik had haar aan willen hulie ik had dat er een mond willen snoeren. Ja, het was bepaald verheffend om aan te horen. Weet je, ik, ik, ik hoorde het meteen aan haar stem toen ze het over die, over die muiltjes had. Ik voelde dat er iets was. En ze liegt alsof het gedrukt staat. En, en, en met een gemak, zeg. En, en ik die zei dat ze tegen jou niet hoefde te liegen. Ach, ze zijn allemaal hetzelfde, vuile kleine is. Ik moet weten waar ze geweest is. Dus ik, ik moet het weten. Bij wie? Heb jij geen idee? Ja. Hoe zou ik? Ja, jij weet toch beter dan ik waar ze heen gaat, hè? En wie zo moet. ze ontmoet. Zé, is ze op zo'n donderdag wel eens bij jou geweest, in plaats van naar motor gaan. Uh, Eén of, of twee keer, bij hoge uitzondering. Omdat ze elke donderdag naar die tante Brigitte toe gaat zien. En die lieve oude dame die zo'n hekel aan me heeft, die zit natuurlijk ook in dat complot. Maar toch is ze een beetje al te handig, die van zwaar Het is natuurlijk allemaal, allemaal waar, wat ze vertelt. Die mensen in de trein, dat dat jongetje, een paarse Japon, een stuk grond dat allemaal wil verkopen. Het is alleen niet allemaal vandaag gebeurd. Ze vertelt iedere keer iets. Ze heeft gewoon een, een, een, een klein voorraadje waarheden aan om haar leugens daarop te kunnen bouwen. Dat is nog eens raviment. Hoe, hoe, hoe kan ze het? Ik, ik, ik dacht dat ze anders was. Ach, ik zeg je toch dat, dat ze tot alles in staat is. Ze, ze weet niets van die ontsporing. Ze is helemaal niet in mogen wees. Ze denkt dat ze het met ons kan spelen. Is nog zoiets als gerechtigheid. Gerechtigheid die al die kleine, smerige bedenkselt, jongens. Ja, en wij, wij die dachten dat ze dood was. Hier als twee, twee idioten zaten te janken. Als ik er nog aan denk. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat moeten we nou doen? Haar ondervaren. Nou, Of wachten. Hè? Wachten, proberen erachter te komen wie die vent is. De achterna gaan, haar op heterdaad betrappen. Wat kan ik doen? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het moet nou meteen tot het uitvaard gekomen. Ja, goed. Komen. Maar hoe dan? De lampage, alsjeblieft, even naar beneden, zeg. Maar ja. Maar het is heel eenvoudig. Wil je even open doen, Renaud? Ik heb het blad in mijn handen. Doe open, laat mij maar gaan. Ja, ja. Ja, goed. Dank je. Zo. Zeg, had jij die jurk aangetrokken om naar Mo te gaan? dat ik me zo gauw kunnen verkleden. Wat chique. Dat voor een familiebezoek. Waarom zou je niet goed mogen kleden als je familiebezoek gaat? Ik schenk jouw glas niet helemaal voor, Gerard. Je, je moet om je die dieet denken. Zeg Bruno. Kijk toch eens naar Françoise. Wat is ze mooi vanavond, hè? wat bezielt jou. Ja, ze buiten gewoon mooi. En haar ogen schitteren zo. <laughs> is dat soms zo bodem? Het ziet er zo gelukkig uit. Is jou dat ook opgevallen? Ja, inderdaad. Ja, heel gelukkig, Jan. Ze straalt gewoon. Oh. Alsjeblieft. Ik heb altijd zo'n vreemde manier om complimentjes te maken. Hier is je glas. En ik ja. jou, Bruno. Dank je. Zeg, Françoise, weet je wat wij gedaan hebben, Bruno en ik? Toen wij op jou wachten. We hebben naar de nieuwsberichten geluisterd. Oh, doe je tinker een dag. Op je gezondheid allebei. Altijd die nieuwsberichten. Wat wil je daar wijzen van? Niets van narigheid, revoluties, rampen. Ja, ja, ja. Er is weer eens een spoorwegongeluk gebeurd. Oh, wat ellendig. Ja. Bruno, die kaaskoekjes die zijn niet nieuws uit Holland. Je moet eens proberen, ze zijn echt lekker. Dat was het in Frankrijk, dit ongeluk? Ja, ja. Zijn trein ontspoord... De trein die om twee uur twintig van het Gardelest vertrekt. Bij ja, de brug even voor de aankomst in Mo is de locomotief met de eerste wagons in de marmer gestart. Het is niet waar. Mogelijk. Je kan niet waar zijn. Je glas. ze? Pas op. Pas op, pas op je glas. Ik kan niet. Nee, nee. Inderdaad. Want jij zat zelf in die trein. En je hebt niks van het ongeluk gemerkt. Het, het is niet waar. De trein is niet om het spoor, Bruno. Zag jij, zeg jij maar alsjeblieft... in tijd in Frankrijk niet zo'n verschrikkelijke ramp gebeurd te zijn. Ik, ik... Ik weet niet. Het, oh, zijn valstrik. Ja, natuurlijk. Jullie willen me erin laten lopen. Dat is iets wat ik niet begrijp. Ik begrijp het ook niet. Vertel ons, wat heb je vanmiddag gedaan? Nou, maar met rust. Ik, ik, ik wil niet dat je zo tegen me spreekt. Zie je dat, Bruno? In de val gelopen, ontmaskerd. Mm -hmm. En dat heeft ze nog gepraat ook. Waar ben je geweest? Bij wie? Wat je raar, als alsjeblieft. Luister naar me. Ik begrijp altijd wat je denkt. Wat je vermoedt. Want je denkt natuurlijk het ergste, niet? En als je zegt bij wie ben je geweest, dan bedoel je bij welke man. En toen mee gaan zoeken. Jullie allebei. Je hebt namen genoemd, gedacht ik wist... Oh, ik kan het me heel goed voorstellen. Maar jullie, jullie hebben geen fantasie. Jullie blijven bij één enkel ongelukkig motief steken, al door hetzelfde. Alsof er niet honderd redenen zijn waarom mevrouw kan liegen een paar uur weg is. Goed, ik ben vandaag niet in mogen geweest. Maar ik verzeker je, ik verzeker je Gerard niet om de reden die jij denkt. Waar was je dan? Dat kan ik niet zeggen. Hm. Ach, dat had ik wel kunnen denken. Dat is toch een beetje overmakkelijk. Als ik zei dat ik naar de film was geweest, zou je hem niet geloven? Nee, natuurlijk niet. Ik heb werkelijk een alibi. Om er maar eens een rechtsterm te gebruiken. Als ik zo op grond van een simpel vermoeden in staat van beschuldiging word gesteld. Ja, ik heb een alibi. Maar ik kan het niet noemen. Dat is wel een heel schamele verdediging. Gerard nog eens, ik smeek je me te geloven. Maar tot op de draad versleten, die verbetering van je. Wat vind jij ervan, Bruno? Bruno, denkt beslist dat je hem deze scène beter gaat kunnen besparen. Oh ja? Weet je wel dat hij niet weg zou gaan, zelfs als, als ik het hem zou vragen? Nee, nee. Ik ben, ik ben, ik ben heel erg geïnteresseerd. Maar, Bruno. Nu je er dan toch bij bent, dan vraag ik je om me te helpen. Zeg jij, alsjeblieft, dat je me gelooft. Help me om hem te overtuigen. Zeg hem dat ik niet in staat zou zijn. Ja, maar dit om... is werkelijk al te fraai. Dit overtuigt mijn stoutste En ja, De mijne ook. Ja, die maken maar gek. Ja. Wat is het dan toch? Stel je dit dan even goed voor. Ik weet dat jij Bruno's interesse bent. Nee. Ja, ik ben op de hoogte. Jullie houden van elkaar. Heeft hij dat? Oh, wat gemeen. Nu krijgen we de kramen. Het is laf wat je gedaan hebt. Om zo'n misbruik te maken van mijn vertrouwen. Dat is goed zeg, dat durf je mij nog te verwijten. Maar... Vertel eens, liever, wat, wat heb je vanmiddag uitgevoerd? Dat ging jij nu nog ook. Je had me dadelijk moeten zeggen wat er aan de hand was. ze me er niet in moeten laten lopen, dat is oneerlijk. Ja, oneerlijk. Jullie hebben me gewoon in de knal gedreven, allebei. Je bedoelt zeker dat het voor ons tweeën afschuwelijk is geweest. Wij hebben hier in doodsangst. Wij dachten dat, dat jij voor ongeluks was. En we konden nergens iets te weten komen. Ja, François. Wij zijn bang geweest, begrijp je. En toen hebben we de kaarten op tafel gelegd. Heel gewoon. En ik geloof dat ik daar nou spijt van heb. Omdat daarna kwam. En het is nog niet afgelopen. Op dit ogenblik achter mijn rug. Ik hoef me niet eens om te keren. Bruno? Ja, Bruno. Alsof ik het met mijn eigen ogen zie. Ik heb het geluid van de bureaulaar gehoord. Gerard, luister. Hij heeft de laar opengedaan waarin hij weet dat mijn revolver ligt. En waarom doet Bruno dat dan, hè? Ik, ik wilde je revolver niet gebruiken, dat verzeker ik je. Ik wilde hem bij me steken om te voorkomen dat jij hem zou gebruiken. Maar hij ligt er niet. Wat denk je? Nou, Kijk zelf. Kijk. Hij, hij is er niet. Nergens. Kijk. maar. Verrek, zeg maar waar is die dan? Hier, in mijn tas. Zie je wel? In mijn tas, bij mijn poeierdoos en mijn zakdoek. Daar is je gevolg. Ik heb hem vanmorgen uit het bureau genomen toen jij nog sliep. Je, je hebt die gevolg toch niet gebruikt? Vanmiddag ben ik bij Eliaan Ancelot geweest. Maar wat zeg je nou? Jij bent nog niet gedood. Oh nee, nee, nee. Wees maar gerust. Maar sinds gisteren, sinds dat bezoek van de Auvergne, toen was ik geen mens meer. Ik deed het idee dat je met die vrouw zou gaan trouwen, Bruno. Ik was schrik van jaloezie. Als er alles in staat. Maar Eliane heeft me alles uitgelegd. Ik weet dat er niets tussen jullie is. Ze heeft zelfs... Ja, neem me niet kwalijk, ze heeft er zelfs een moeder. Zij ja, zelfs? Ja, Elia, met een revolver in je tas. Het lijkt wel een, een roman. Kijk, die Bruno. Hij is aangenaam verrast, maar hij twijfelt toch nog. Ja, je hebt ze ook zo'n staaltje van je talenten getoond. Je kunt Elian opbellen, dan kan ze alles bevestigen. Dat interesseert me niet. Wat mij interesseert is wat je gedaan zou hebben als Bruno je werkelijk had willen verlaten voor die vrouw. Had jij Eliana dan gedood? Dat was maar niet mijn bedoeling. Of liever gezegd, mijn, mijn eerste opbelling. Maar ik geloof dat ik dan nog eerder op Bruno had gezien. Had je werkelijk... Ja. Ik geloof het wel. Mm -hmm. Dat is prachtig. Degene die je lief hebt doont, dat is het onmiskenbaar bewijs. Dat het toppen van passiebewijs is. Je bent werkelijk een gelukkige kerel, Bruno. Gérard. Ik hou van Bruno. Ik kan er niets aan doen. We wilden... Ik had willen scheiden om met hem te trouwen. Waar? Wil hij met je trouwen? Maar, we hebben het aan. Toen je dat ongeluk kreeg, wilde ik het voor je verborgen houden. Ik wilde je die slag besparen. Wat aardig. Zo'n stakker moet je zacht behandelen, niet? Wachten tot hij weer op zijn benen staat. Hé, hey, voor. Ze is toch wel erg gevoelig. Maar nou. Nou, nou, nou, nou, nou is het wel genoeg. Oh. We zijn alle drie. Ik ben in de bar. Je, je doet elkaar alleen maar pijn. Er is nog iets. Er is iets essentieels. Dat scheen je vergeten te zijn. Françoise was vanmiddag niet, zoals wij eerst dachten, bij een andere man. En daar ben je en blij om. Nou, dat mag het toch in ieder geval minder erg. Ja. hè? Ja, natuurlijk. Op die manier blijft dat onder ons. Dan nou, zijn hebben we weer in dezelfde situatie als na jouw bekentenis. Bijna tenminste. De man en de minnaar met dit verschil dat de vrouw niet dood is. En dat. Is essentieel. Hoe kun je zoiets zeggen? Jij had niet terug moeten komen, jij! Jij had die trein moeten nemen. Die trein van twee uur twintig. Ach, en het scenario zat toch zo goed in elkaar? De man en de minnaar in vriendschap verenigd bij het graf. Dat was pas ontroerend. Maar jouw terugkomst heeft alles bedorven. Als wij die vrede weer terug willen vinden, die milde rust die we toen voelden, hè, Bruno? Heus, François is te veel. Het gaat gewoon niet. Kunt... Ja, wat, wil je, wat wil je nou eigenlijk? Ik, ik, ik weet wel dat ik, dat ik niet eerlijk tegenover je sta. En, en geloof me niet dat, dat ik me op dit moment zo, zo plezierig voel. Maar een zielige figuur. dat ben je? Ik begrijp heel goed dat je woedend bent op mij. Op, op François. nog ongeluk. Maar tenslotte is het toch niet zoiets ongewoons. Die dingen gebeuren toch dagelijks. En dan regel je zoiets zonder al te veel ophef. Zonder te, een... een, een een drama van te maken. Precies, ben je nog... Maar het is toch waar? Er bestaat een oplossing. Voor jou is er altijd maar één oplossing. Wat voor jou rustig is. Laten we eerlijk zijn, Bruno. Wij zijn geen oude vrienden. Nou, herken ik jou weer. Ik, her ik herken in jou weer die bewuste jongeman. Onze vriendschap. <laughs> Hij zal jou wel niet verteld hebben, Françoise, maar... Jij bent niet de eerste vrouw die hij van mij afdroogt. Vooruit, maar laten we dan met dit oude koeien uit de sloot gaan halen. Hè? Ja, toen we nog studeerden, toen, toen stond hij altijd onmiddellijk klaar als ik een meisje aardig vond om haar afhandig te maken. Iliane Nanselo bijvoorbeeld. Iliane. Ja, Wat heeft dat toch voor zin om daar nou weer op terug te komen? Ja, Iliane. Oh, er was nog niet veel tussen ons. Begin van een flirt. De hoop op diepe gevoelens. Ja. <lacht> diepe gevoelens. Maar hij hoefde zich maar één vermoeite te geven. En net als altijd. Viel de jonge dame in kwestie hem in de armen. Het is beter dat je het weet. Hij is in dat tijd haar minnaar. Dat was ik dat mond. ik dat maar had kunnen vermoeden. Nu begrijp je ook waarom ze zo heeft moeten lachen. Maar waarom hm? heb je me dan toen we elkaar na al die jaren ontmoeten niet op een afstand gehouden? Waarom heb je het dan goed gevonden dat ik hier wonen kwam? Ik was het een beetje vergeten. En ik had trouwens nooit gedacht dat je Françoise zou durven. dan ook wel laten voelen, hè. Ik speelde het baas over me. Bruno, doe het licht aan. Bruno, doe het licht uit. Blijf daar, kom niet binnen. Ik ben niet in de stemming dat waarvan kussen is Krijg Bruno, ga weg, Bruno, kom hier, Bruno. Dat was pas een vrouwse, hè. In de genietige manier waarop je me de waarheid ontputselt. Door, door te profiteren van, van, van, van mijn verdriet. Wat? Ja, je had toch besloten dat je vandaag de waarheid wilde horen? Dat heb je zelf gezegd. Het deed er niet toe welk middel je daartoe moest gebruiken. En dat treinongeluk, dat, dat, dat was dan net. En een hele goede gelegenheid, Nou ga ja, je er verder. Sarah ja, Bruno, het smeek jullie, ik smeek jullie, houden we toch op? Ik heb werkelijk even vriendschap voor jou. Ja, weet dat, nou, eindelijk is objectief. Jij die de dingen altijd zo logisch en zo verstandelijk wil benaderen. Als je daar net in alle oprechtheid zo fatsoenlijk tegen me geweest bent. En alles wat je nu zegt, dat, dat, dat verandert niets aan het feit dat je dat was. Als je toen kon vergeven, waarom ben je dan nou zo verbitterd? Waar is er nou veranderd? Dat is alleen iets ten gunste keer zo. Zo straks waren we dan hopelijk over de dood van Françoise. Maar nou, kijk, nou, ze is nog in leven. Laten we er liever blij mee zijn. Oh nee, Bruno, zo eenvoudig ligt het niet. Wat doe je dan? Sta daar niet glimlachen Maar ik glimlach Ondanks jezelf. Ja, je glimlach, net als daarnet. Toen je niet meer twijfelde. En, en, en. Dat, dat weet ik niet. Gérard, nee. Een tas, Bruno. Een tas, geout. Laat het. Gérard, Niet door de god. Je bent gek. Je bent gek. Laat hier nog vol van los. Françoise gaat weg. Ja, nee, niet schieten. Ik zal blijven. Beweeg je niet. Zulke dingen gebeuren dagelijks, hè Bruno. Dagelijks ontsnappen mensen aan de dood door een kleinigheid. Maar vandaag niet. Nee, niet schieten, niet schieten! Bruno! Bruno! Waarom heb je dat gedaan? Waarom? ging net als met die eerlijkheid van jou. Omdat het me opluchte. Het spoorwegongeluk door Janine Lambert Vertaling, Helene Svuldens Frans Françoise, Ellen Vogel Gerard, Koen Flink Bruno, Jeux Technische realisatie, Fred de Beer, Assistentie, Leo Jansen, Regie, Harry Bronk.